Boerenzoon Hosni Mubarak maakte carrière in het leger en werd eind jaren 60 de belangrijkste man bij de Egyptische luchtmacht. In 1975 werd hij vicepresident onder Sadat. Na de moord op Sadat in 1981 werd hij de nieuwe sterke man in Egypte. Tijdens zijn regering werd Egypte in praktisch alle opzichten een dictatuur. Hij kon rekenen op de steun van het Westen door zijn harde houding ten aanzien van moslim-extremisten. Maar in eigen land nam de onvrede onder de bevolking toe door de schijnende armoede. De aankondiging dat Mubarak is afgetreden leidde onmiddellijk tot tal van reacties. Mohamed El Baradei noemde het de mooiste dag van zijn leven. Het land is na tientallen jaren van repressie bevrijd, aldus El Baradei. De buitenlandschef van de Europese Unie, Ashton, heeft gezegd het besluit van Mubarak te respecteren. Ze hoopt dat er nu een breed samengestelde regering komt en heeft hulp van de Europese Unie toegezegd. President Obama komt rond half acht vanavond met een verklaring. En dan nog het weer. Vanavond in het zuiden regen. In het noorden eerst opklaringen en lichte vorst. Later ook regen. En in het noordoosten mogelijk sneeuw. Morgen regenachtig. In het noorden wordt het 3 graden. In Zeeland 12. Dit was het NOS. Beachnet. Het computer- en internetcentrum van Zandvoort. Beachnet in de Haltestraat bestaat nu al meer dan vijf jaar. En heeft haar diensten flink uitgebreid. Beachnet.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. GFM. Met nu het weekend in. En welkom terug bij twee uur van CFM Zandvoort het weekend in. Uh, nog even snel de file informaties. En die is heel, heel kort, want er staan geen files, dus uh, dat is mooi. Um, we gaan nu luisteren naar David Ketta met Katie and Mary met Nothing Else Matter. En straks rond tien over half zeven hebben wij een interview met Jochem Uithaagadubben. Zeer welbekende schaatser. We gaan nu eerst even... Ex-schaatser Martijn. We gaan nu eerst even luisteren naar een lekker nummertje. Oh, ain't that the reason you're at this club? You ain't gon' find a dance with him, no. no I got a better solution for you, girl world of mine for the taking make me king as we move toward a new world board a normal life is boring for superstars close to postmortem only grows hot. only grows hotter. these girls is all on close it's all over coast to coast shows it's known as the road trotter lonely roads gotta renounce cold father from home he's no father goes home and barely knows his own daughter hold your nose cause here goes the cold water all changed, what you call rage, this proof off like two dogs' cage, I was playing in the beginning, the mood all changed, I've been chewed up and spit out and off offstage, but I can't promise to step right in the next cycle, Just believe somebody's paying the price. all the pain inside amplified, by the fact that I can't survive with my 95, and I can't the right type of. For my family, 'cause mammy's got family stamps. Don't buy diapers And a snow moon. There's no macgyver. This is my life, and these times are so hard. It's getting even harder trying to feed the water. My C plus, see the sun caught up between me and the butter. Good night, lie and live.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 Ik raak je kwijt, voor altijd, zonder jou. Ik raak je kwijt, ik raak je kwijt, voor altijd, zonder jou. Zouden vrienden allang weten, dat ik een gordijn optrek. Dat we wel met elkaar praten, ook al wordt het geen gesprek. Ik leg mijn hand wel op je billen, en die van jou kult in mijn nek. Maar hadden wij als jou laatste. Alleen elkaar nog voor de gek. Niet meer. Straks dan gaan we samen slapen voor de allerlaatste keer. Ja, dat was een heerlijk mooi nummer van Jurk. Met veel gevoel. Met heel veel gevoel. Ik vind ik, het net bluff. Ik raak je kwijt. Ja, ik dacht eerst ook dat het bluff was. Ik liet dan voor het eerst een nieuws horen en die denkt. Ik zeg, ja, is het nou bluff of Jurk? Hij zegt, ja, over mij is het bluff. Maar goed, uh, ja. Zojuist uh, heel groot nieuws vanuit Egypte. Onze hele goede vriend M Mubarak is weg. Juist. Ik ben er echt blij mee. Ik ook. Ik heb een familie zitten, het is nu eindelijk over. Dus. Nou, het is hoop maar dat het over is. Ja, de kans is wel heel groot dat het over is. Nou ja, 18 dagen onrust, dit kan alleen maar. beter worden, ja. Even rust geven in het land. Wat vind jij nieuws? Ik, ja, ik heb er niet zo heel veel verstand van wie is moet bar ik denkt hij ook nee nee dat weet ik nou net wel <laughs> maar of je blij moet zijn dat het een leger het overneemt dat weet ik ook weer niet ja, nee. dat is tijdelijk hè dat het leger overneemt ja okay. dat is waar dus ja. dan gaan we nu luisteren. We hopen er het beste van ja. we ik gaan ook. naar een heel lekker nummertje luisteren van Chris Brown met Chris Brown yeah die keer. drie zo heet keer Zo hij ja drie keer ja yeah. drie, drie keer ja ja ja ja dan dit was het nummer nou komt hij -ie in ieder geval <laughs> komt hij I'm keep my hands off, what you're begging me for more Round, round, round, baby, low, low, low With the time, time pants, cause we'll You know how we play? I ain't playing with you, but I want to play what you give me, got me good. Now watch me, Woo! pick the different species. Me and D.C., let's party on the White House lawn. Nah, right. Tiger Woods, Tiger Woods, Jesse James, equals Pitbull all night long. Wake up Barack and Michelle, let them know that it's on. Va fuera, I la <laughs> calle. Dale, mamita, me se baile. Dale, mamita, me se baile. I see you watching me. You see me watching you. I love the way you move. I like them things you do. Like Don't stop, baby, don't stop. Shaking my love I'm Crossing my mind. It's been so long, so long. since we had time. time. Let's take a day and make everything right. Just take my hand, fall in love with me again. Let's run away to the place. Run away, just for the day Run away, run away oh. Girl, you've been so patient Spending nights alone and not complaining But I'll make it up to you And I promise today I won't keep you waiting Please give me this one chance To remind you of everything Ja, je hoorde de runway van uh, Bruno Mars. Uh, als het goed is, hebben we na het volgende nummer hebben we een interview met Jochem uit te haken. Veel uh, bij het volgende nummer. You can hear me. Ja, en hier bij CFM staat de radio aan. Dit was turn on the radio van Rebbe McCune. Uh, als het goed is hebben we aan de telefoon niemand minder als schaatskampioen Jochem Uithagen. Jochem, ben je daar? Jawel, daar ben ik. Jij zeker? Een hele goede avond. En welkom bij CFM's uh, antwoord het weekend in. Dankjewel. Uh, vandaag een grote dag. Uh, het, eke, of het WK Allround begint. Ja, nou, om even correct te zijn. Het begint morgen. Er is vanavond loting. Mm -hmm. uh, wij zitten in Nederland. Het is in Calgary. Er zit achter te verschil in. Dus vanavond later wordt de loting verricht. En mm -hmm. morgenavond zal uh, de wedstrijd van start gaan. Oké. Okay. Uh, ja, schaatsen natuurlijk in Nederland. Een van de grootste sporten die er bestaat in de winter. De ja. enige wintersport waar wij goed in zijn, natuurlijk. Nou, hé, hey, we hebben Olympisch goud op het snowboarden, hè? Dat is waar, Nicolie zou Dat was een hele mooie. In de mist. Uh, ja. <laughs> maar goed, uh, ja, jij bent ook Olympisch kampioen. Hoe voelt het ja. nou eigenlijk om Olympisch kampioen te zijn? Daar ben ik wel benieuwd naar. Dus op dat moment is dat helemaal te gek. Je bent de mm -hmm. beste van de wereld. Inmiddels zijn we uh, alweer negen uh, jaar verder. Ja. En, ja, je bent ooit de beste geweest. Maar dat, is, dat, dat gevoel is wel heel erg lekker. Oké. Okay. Maar voor de rest, die euverie die in de jaren wel weg hoor. <laughs> Oké, okay. ik kan me nog wel herinneren dat ik, uh, dat ik naar jouw race keek op de bank. Net, net van de douche lekker ik met mijn hart had. En volgens mij haalde je toch ook iemand in ofzo, of was dat niet op de Olympische Spelen? Mm -hmm. Nee, nee, nee, nee, dat was uh, later, dat was in 2004 in Hamar. Ze hebben ik ook niemand ingehaald, want ik aan het rijden aan de binnenbaan... ...toen mm -hmm. reed ik te hard en toen kwam ik langs mijn ploeggenoot en dat vonden ze onsportief. Oh ja, dat, ja. Ach, ah, ik vond het wel mooi. Nee, ik vond het niet mooi, want het zijn dingen die, die kunnen je overkomen Als je goed oplet vandaag de dag, zie ja. je nog steeds dat mensen af en toe langskomen te rijden. En dan is op een gegeven moment de vraag... Als je zwart wordt gemaakt vanuit je de boel, van lopen flessen. Mm -hmm. Dat is gewoon niet leuk. We zijn gewoon een zwarte blad in mijn schaatscarrière geweest. Ja, want uh, de, U is, of de I is ISU, de schaatsunie, uh, ja. die verzint ook al de laatste tijd van die regels waarvan je denkt: ja, waarom doen jullie dat? Bijvoorbeeld de Dr. Bibberregel. Ben je daarvoor? Denk ik niet. Ja, nee, toch? de Dr. Bibberregel ben ik niet voor, omdat ik niet vind dat het iets toevoegt aan de schaatsport. Dat ze zeggen van, wij zijn de enige sport waar je mm -hmm. niet tussen de lijntjes hoeft te blijven. Kan, dat argument kan ik me ook nog wel voorstellen. Ja. Maar op een gegeven moment moet je ook kijken van, hoe gaat een schaatsport? En wat is het effect? Als ze zeggen dat het ten gunste van de veiligheid is, dat is niet waar. Want dan zou je er een plan zetten dat je er ook ja. echt niet met je schaats door de lijn heen kan komen. Zeg, dus, ten ten, dus, ten ongunste van schaatsen. geen effect En wij zitten nog steeds met een schaatsport waar de snelheid ja. steeds meer omhoog gaat. Ja. En waar wij vooruit gaan met een zijwaartse beweging. Dus de vraag of het wenselijk is en uh, ik denk dat hij in ieder geval niks toevoegt aan de sport. Ik denk dat je alleen de echte toppers gewoon af en toe afstrapt. Dat dat eigenlijk geen voordeel heeft. Ik denk, ja, het is gelukkig nog niet gebeurd. Maar als een van de, bijvoorbeeld, Sven Kramer doet nu niet mee. Maar zou die over de lijn gaat, of een Sablikova, of de, de, Dan pas echt de pop aan het dans gaan. Als die het in de, in de laatste afstand doet. Want die is dan gewoon... Ja, Kijken kijk naar uh, afgelopen wk sprint op de mm -hmm. 500 meter. Steven Kroon, dat je die op dat moment aan de leiding staat. Ja. Uh, na de 500 meter gedisqualificeerd worden. Waardoor ze na het... Checker van de beelden zeggen hij wordt niet gedisqualificeerd. Waarmee, wat mij betreft, eigenlijk een bom onder deze regel is gelegd. Dat het dus niet zo kan zijn dat je iemand disqualificeert en daarna die disqualificatie terughaalt. Uh, dat is, doet geen goed aan de sport. En ik moet zeggen, dan is het dus een groot sporter. Mm -hmm. We hebben ook een twee jaar terug uh, bij de nieuwe regel van de bocht gehad. Als je daarin afsneedt ja. dat mensen eruit werden gehaald. Christina Grove, die op een weken afstand veruit de snelste tijd ook gedisqualificeerd wordt. Daar worden wij niet blij van. Maar goed, in de bocht kunnen wij het nog voorstellen, omdat je dan ook in principe zou kunnen afsnijden. Maar op het rechtheid, ja. het voeg niks toe. Jongen. Nee. Ja, en het is gewoon ook inderdaad, ik zeg gevaarlijker. Want als je niet meer kan uitwijken. Want je denkt, ja, ik ga niet uitwijken. Stel je voor, misschien uh, word ik gedisqualificeerd. Dan gaat mijn hele klassement mijn hele gaat, uh, gaat verkeerd. Dat is dan gewoon weggegooid. Maar... Hoe bedoel je ja, dat? Zeg maar, als je, als je dan bijvoorbeeld... Je, je moet echt enorm uitwijken. Je ziet bijvoorbeeld uh, ja, een heel extreem val Je ziet een, een lijntje in het ijs. Als je daar overheen gaat, dat, dat je dan valt. En je ja. moet uitwijken. Ja, dat is even het WK Oranje hebben. Ja. Lijkt me veel leuker. Veel leuk Een mooi inderdaad. evenement voor de boeg. Met uh, mooie wedstrijden op snelste baan ter wereld natuurlijk. Ja. Uh, mooie kansen hebben Christine Nesbit die ja. wereldkampioen kan worden zowel op de sprint als op de all-round, mm -hmm. Lijkt me leuk. Um, wereldrecord is misschien bij de dames, Martina Sablikova op de lange afstanden. Ik ja. zit er wel eigenlijk uh, ja, ik, ik, ik kan er wel op verheugen. En uh, de jonge jongens van, uh, van, ons, van ons Nederland. Uh, nou, wat ik jammer vond om te lezen is dat uh, Koen Verwijs Schaats heeft, uh, uh, nou ja, kapot heeft gereden bij een valpartij. Dat is heel triest. Oh. Aan de andere kant denk ik ook weer van ja kom, dan moet je uh -huh. zorgen dat je reservemateriaal in orde. Ja. Dat vind ik iets, dat mag niet gebeuren. Nee, je neemt neem ik aan uh, wel je reserveschaats mee naar. Nou, ja, precies. Dat, dat, dat had je gewoon moeten hebben. Uh, Jan Blokhuis heeft een onwijs goed Europees kampioen uh -huh. gereden waar hij tweede werd achter uh, Skoop. Ja. Echt op een heel klein, klein, klein, klein stukje verschil. Uh, ik ben heel erg benieuwd hoe hij uh, met de spanningen dat, dat op zich omgaat. Hij wil natuurlijk gewoon laten zien dat hij, dat hij de beste Nederlander is. Ja. Uh, ik ben heel nieuwsgierig. Bouter wil heeft wel een slecht Europees kampioenschap voor zijn doen. Ik denk mm -hmm. dat hij veel beter kan. Ik ga, dat hij nu, en ik ga het zelf ook aan dat hij nu wat meer in de luwte rijden. Dat vind ik eigenlijk wel lekker. Dat heeft hij bij Sven, doet hij dat ook altijd. Ja. Um, is toch wat meer lange afstanden man. Uh, en toch zal je zien, de orangtoernooien worden heel vaak toch op de lange afstanden beslist. Zeker. Uh, op een snelle baan uh, zal dat ook nog eens in het voordeel kunnen zijn van in dit geval uh, Wouter Oldreupel. Wat een ander tegenargument ook wel weer kan zijn is dat mm -hmm. mensen die wat minder goed op lange afstanden zijn... ...wat langer kunnen doorglijden waardoor het verschil wat minder groot wordt. Maar goed, dat is iets wat wij even moeten gaan, uh, gaan aankijken. Is het een baan, ja, misschien een baan in het voordeel van Wüst? Is het een baan in het voordeel van Wust? Mm -hmm. um, ik weet dat niet. Uh, het voordeel op de drie kilometer voor iedereen Wustels, dat mm -hmm. wij heel erg hard van start gaat. Ja. Door de glij zal je misschien wat langer een rondetijd vol kunnen houden. Je, ja, nee, dat, dat, zou, dat zou een voordeel kunnen zijn. Uiteindelijk is het toch vaak zo dat degenen die op de uh, laaglandbanen de beste zijn, ...zijn vaak mm -hmm. ook op de hooglandbanen. dat is gewoon niet gaat voor het beste en die gaat voor het meest efficiënt. En of je dat op een laaglandbaan of een hooglandbaan doet, dat scheelt voor allemaal in snelheid. En wie verwacht jij ja, dat er uh, uiteindelijk wereldkampioen gaan worden? Ja, ik, ik heb net een. Uh, ik, ik denk toch dat wereldkampioen gaat worden onze Amerikaan Shawnee Davis. Als ik kijk naar nou hoe goed hij in 500 en 1500 meter kan schaatsen. En ook een hele behoorlijke 5 kilometer. Dat hij mm. zoveel voorsprong kan pakken dat hij op de 10 kilometer erbij voor blijft. Als dat niet het geval is, uh, dan ben ik uh, enthousiast verrast. En dan zou het wel eens heel kunnen zijn dat Jan Blokhuizen of toch Ivan heeft er heel, dik, uh, heel dicht achter moet, uh, moeten zitten. En bij de dames? Ik uh, zei bij de dames toch mijn geld op Martina Sablikova. Ja. ja, want uh, Mart Martina Sablikova heeft wel bij elk toernooi wel een pijntje. Ja, Martine klaagt wel eens dat ze pijntjes heeft, maar vervolgens wint ze gewoon. Is dat niet nee. gewoon de tactiek van haar? Ja, je hoort tactiek of geen tactiek. Uiteindelijk moet ze gewoon starten. En of ze wel of geen pijn heeft, als ze dat zegt. Ik denk dat het de rest allemaal geen donder interesseert. Want ze gaat toch van start. Ja. Zou uh, je tot slot van de uitzending uh, nog iets kunnen vertellen over je stichting? Iets over mijn stichting? Stichting Sportop? Jawel, ja. wat wij doen um, Wij Koppelen ervaren uh, oud-topsporters of nog actieve mm -hmm. topsporters. Eén Op een, een jonge ander jongens ja. Daarmee echt voor te zorgen dat de kennis en ervaring die wij als topsporters hebben opgedaan in onze uh, carrière, om de talenten daarvan te laten leren. Dus overdracht van kennis en ervaring. En dat is iets wat heel erg leuk is en wat de mentoren, zoals wij ze noemen, de oud sporters, ja. uh, ontzettend leuk vinden om ook uh, iets, om iets terug te doen in de sport. En daarmee uiteindelijk hopen wij dat we die talenten een, een duwtje in de rug kunnen geven. Om uiteindelijk niet in de valkuil te lopen waar wij wel in zijn gelopen. Om uiteindelijk gewoon mm -hmm. betere successen te halen. Ja, het is natuurlijk een, uh, een hele stimulans of je een een of andere onbekende trainer hebt, of een onbekende mentor, of uh, een van de, van de grootste schaters die Nederland ooit gekend heeft. Ja, kijk, wat dat is, wij zijn natuurlijk, uh, wij zijn geen trainer. Wij proberen de talenten bij te brengen uh -huh. uh, op alle gebieden van topsport. Ik begeleid zelf een, een zwemster, onder andere Sharon Van Ik heb geen verstand van zwemmen, maar nee. ik denk dat ik wel weet hoe topsport in elkaar steekt. En dat is waar we ons mee bezighouden. Maar wij zullen nooit een strijd aan gaan met een trainer, want wij willen... Eigen complementair zijn. We hebben maar één doel. Of zo. Dat talent uh, beter te maken. Net als de trainer. Ik, het lijkt me echt. Uh, ja... Het, het is een mooi initiatief, vind ik. Ik was zo van. Je hoort het niet veel, dit. Maar ik vind het echt. Wel eigenlijk wel een top-initiatief. Want, nou, want. dankjewel. Want je, je, je, je, je zorgt toch dat die, die topsporters niet in de Valkuilen trappen. Wat jij al zegt nou, net. Ja, dat, dat, dat proberen. En dan nog. Ja. Uh, als ze in de Valkuilen lopen, dan proberen we te zorgen dat het eigenlijk op een moment gebeurt. Dat het, uh, dat het niet zo heel veel schade doet, zeg maar. Nee, oké. Okay. We mogen wel echt uh, enorm bedankt voor dit interview. Graag gedaan. En uh, hopelijk tot de volgende keer. Oké, okay, tot ziens. Okay. Hoi, hoi, hoi. En dan gaan wij nu luisteren naar uh, Train met Hazel Sister. Trey, is het eind van het weekend in van deze week. Volgende week zijn we weer naar de Euro Breakdown. De, de lijst van Europa. Heerlijke nummers altijd. Uh, nou, tot volgende week en uh, tot ziens. Van ZFN via de kabel op 104.5